Stipenet schiet met een internationaal. Er het... zijn zo'n 700 vluchtelingen uit Noord-Afrika aangekomen. Meer dan de helft is met bootjes vanuit Libië vertrokken. Afgelopen nacht kwamen ze aan op Lampedusa. Twee andere boten met zo'n 200 vluchtelingen zouden ook op weg zijn naar het eiland. Sinds het begin van de onrust in de Noord-Afrikaanse landen waren duizenden mensen per week de oversteek naar Europa. Veel van hen komen om het leven door het slechte weer of door de gammele bootjes.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 Zonnig het weer. Overal buien die gepaard kunnen gaan met onweer. Aan het einde van de middag klaart het op. Het is zo'n 17 graden. Morgen zonnig en zo'n 20 graden. Op tweede pinkste dag bewolkt en regenachtig. Dit was het. En was goed. van de ANWB. We staan op 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Audi en Amstel, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoerse garage waar ze nog mee je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor installaties, in- en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Piat Service. Even adres voor autoschades en APK-feuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde voor Zandvoort en de Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. In circus, ben jij de artiest.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 Zandvoort heeft het, Heem. en jij beleeft het! Zon! Zee! Zee! Zandvoort en de zomer heeft! Dit is de zomer van ZFM. met hem nu! Zandvoort op zaterdag! The All my dreams, like you do, you do. All my dreams came true last All my All my dreams came true. Thank <laughs> you. <laughs> don't have the strength <laughs> to don't disappear Even naar twee uur, door de ABC en D Near Me! FM en de regio En even naar twee uur, betekent we weer een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag, goedemiddag luisteraars. Ja, welkom vanaf het gastvuisplein, 3 uur live, ZFN Tot zaterdagmiddag We zijn er weer, en wat gaan we vanmiddag al meteen? Van alles, van alles, we hebben een agenda een kopje Ik hoop dat we er doorheen komen Maar uh, uiteraard hebben we toen van ons geweld om, het, om ons door te nemen en om rond de pakken van het plaatsvervierde filmagenda van de Circus Zandvoort. Om half drie, uh, ik denk dat Lex van der Hoorn onze weerman vandaag langskomt. En toch zie ik een klein be be beetje zon, hè? Ja, nou, ja, ja. twijfelgeval. Dus we weten het bij uit. Of we gaan het bellen? Maar ik, ik verwacht dat u er even langskomt en dat u, u, u, u om half drie dus het, weerbericht, het echt, enige echte Zandvoortse weerbericht van ons verwachten. Uiteraard vandaag ook het gedicht van de week. En het zal ik niet verbazen dat het over zaterdag. En de tekst is heel te passen. Deze is voor jou. Oké. Okay. Maar een heel gevoelig. Gevoel. En we gaan praten met de vrienden van de Oosteen. Want voor mij ligt de nummer 2 van de oprichte Oosteen Courant. Tweede jaar hij is, net, hij is nog niet uit. Hij is nog, maar wij hebben hem al wel. En we gaan praten over de Gerard en consorten. wat daar allemaal in staat. Gaan we gaan vaak schakelen naar uh, Park. Zandvoort, want daar zijn de Races in volle gang en daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Genoeg reden om uh, te blijven luisteren naar alle nieuws in en rondom Zandvoort en natuurlijk ook, ook veel muziek. Wie nieuwe muziek en informatie bij Cipipak? <muchters> My strength You try to fill it up With material things To do with one more minute? Yes. Reality fire We got Het niet volgende week, vaderdag? Ja, nee, we hebben al geweldige discussies hier gehad, maar dat maakt niet ja, uit, het gedicht blijft gewoon staan, want het is natuurlijk wel geld voor die hele van wie je houdt. Maar het is volgende week als vaderdag, hè? Ja, ik schrok maar rots. Ik ja, denk, nou, snel nog... een halen, maar dat hoeft niet. Dus nee, ik had niet meegelezen, is staat niet voor vaderdag, maar ik kan de datum niet, dat zal een op deze zondag zijn. Nee, luisteraars, volgende week zondag is het vaderdag. Dus Rob, ik heb nog een week om iets te verzinnen voor het. Oh, dat is wel hoor. Ja, ja, ja dat moet wel. Jawel. Ja, heb je al een idee wat gaat worden? Nee, niet? nee, dat is, ja, dat is wel lang spannend. Nog een paar dagen doordenken. Oké. Okay. Goed. Uh, ja, hij is wel mooi hè. De MC Courant. Ja, de MC Courant is weer uit. En hij ligt hier al uh, voor de... maar hij is nog niet in circulatie. Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob en uh, Albert Jan. Hey Willem, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Vertel Willem, is die in circulatie nog niet? Hè? Nee, nee, nee. Dat, uh, jullie hebben altijd de op de muur op de zaterdag voorafgaande een uh, in de Maat gaan brengen. Dus dat is altijd op de maandagavond na 7 uur. Als het is uh, vandaag bij jullie. En maandagavond om 7 uur is hij weer bij Omstek voor iedereen gratis af halen. En, uh, in, in, en wat voor oplagen we drukken jullie deze krant eigenlijk? Het is bizar, we zijn begonnen ooit met 40 krantjes. En we zitten intussen op zo'n 130 kranten Zo nee! <s> dus dat uh, elke keer wordt er weer meer. We al Stem voor. Goed, en uh, wat, wat kunnen de lezers uh, deze keer uh, allemaal voor mooi nieuws verwachten? We kunnen, nou, het mooiste nieuws is natuurlijk het een voetbaltoernooi dat we hebben gehouden. Dat was een enorm spektakel. Uh, de winnaar daar is geworden Ian Bekelaar, die zou normaal gesproken hier zijn, maar hij heeft uh, tijdens het blazen uh, uh, zijn stembanden op een of andere manier beschadigd, dus hij heeft een enorme polype erop zitten en hij, is, uh, hij kan ze niet meer bestaanbaar maken. Oké, okay, nou dat zou moeilijk lastig zijn voor hem, want hij heeft al zijn mond uh, altijd weer wel open toch? Hij had wel zijn mond open, ik vind wel verbazen. <laughs> Goed, uh, wat staat er nog meer voor? gehad. blazen, dat is, en wat, gaat, en wat staat er nog meer We uh, hebben een, uh, nou, op vele, uh, ja... We wilden veel nooit aan toegeven, uh, af en toe plaatsen we natuurlijk een artikel over een uh, bekend persoon die uh, altijd in Omersteeg komt en uh, daarbij uh, was de vorige keer uh, Peter Lip, Peter we uh, uh, een artikel geschreven. En uh, daar bleef de uh, heer uh, Weijers, eerder ons van het circuit, bleef ons maar gek zo, mag ik nou alsjeblieft een keer in die krant komen? Kijk, kijk, kijk, ik zou ja. het zo niet hebben, hè? Maar, maar dat helpen dat, dat we natuurlijk niet in. Nee, dat kost wel wat. Ja, dat, dat, kost, dat kost zeker wat. Totdat hij op een gegeven moment een voorstel kwam, hij, nou, dan, dan nodig ik jullie uit tijdens het DTM weekend, met alle strop en erin. Oké. Okay. Uh, kom met alle leden, alle redactieleiders en met de fotografen en alles is voor mij en we mogen jullie aanwezig zijn. Nou, dat hebben we dus gedaan. Dus jullie zijn volle e gaars om het circuit vangen, ja, Inderdaad. En ja, dat was, uh, ik kan niet anders zeggen, dat was fantastisch. Uh, we mochten niet allemaal om hem heen, maar wat begrijpelijk is, het is dit natuurlijk, uh, als je met z'n acht om hem heen gaat hangen, uh, een beetje lastig. Dus Martin Draaier en uh, XRGX zijn uiteindelijk uh, bij hem op kantoor geweest met onze motoristen erbij en uh, uiteindelijk zijn we ook op het podium uh, terecht gekomen daar is de hoediging voor de poosje kuk, waarbij jullie breken onder range mond dus ja mooi je kon het eigenlijk niet nee maar wat, wat, wat er een locatie ook om te staan hè? dat is een uh, jij dat we net die foto's mag maken hè? Dat, is, dat, is, dat is mooi hè? zo van wie op die kamer <middels> ik ik ik dus dan uh, komen de mooiste plekjes te staan. Is, nou, je kunt het zien het ja, was een was prachtig mooi maar de, ik voelde me, voel me bijzonder verheerd, maar uh, Erik mag ook vereerd zijn, Wat uh, hij staat dus dit keer uh, in onze Omstede-krant. Geweldig. Komt Erik wel eens in de hoofdstad? Hij komt uh, ja, af en toe, maar dan mag, dan mag eigenlijk niemand weten, want uh, oh. dat hadden we zo afgesproken. Maar uh, hij komt uh, regelmatig, kan ik wel zeggen. Oké. Okay. Ja, nou, die, uh, die zo ja, dat hebben we niet over. De nou, de... En, en, en wat me ook opviel tijdens het lezen van de, van de Courant is dat uh, dat de er voorzitter uh, nodig geld ook, nodig heeft om um, wat fossiele kleren te gaan kopen. Want dit kan natuurlijk niet, nou, de, dit is nog ja, nee? ja Ja, ik heb meerdere foto's en je wil die al niet zien. hoor. Ik ga bij <laughs> ik zeg, uh, zeg je een iets langere korte broek. Want uh, dat, nou ja je begrijpt het. Het is, ja. uh, het is van een groot postuur. Dus uh, ik nou uiteindelijk heb ik een iets langere korte broek aangedaan. En dat, uh, ja, dat zijn gehoord voor. Nee, dus, dus uh, luisteraars, uh, als u fan bent van uh, de oprechte oogstokor, dan gaat hem aan halen. Want er staan foto's in, maar nou, die, die kunnen we hier niet eens bespreken gewoon. Nee, dat, dat is uh, uh, uh, dat met jonge luisteraars te maken natuurlijk. Hè? Ik ben er rot geschrokken van die die er is. Uh, van het, uh, je bedoelt het artikel over uh, Delamahina-manifestatie Ja, goed. De ja, ja, ja, ja, ja, dat is ook wat, hè. Ja, zoals jullie weten, we gaan altijd uh, op excursie. En dat is altijd onder leiding van onze onverprezen Carla Kriek. En die maakt dan ook altijd een verslag daarvan. En dit keer heeft ze iedereen meegenomen naar de Dominica manifestatie in Den Haag. En ja, het hele verslag staat erin. Het is weer een unieke ervaring geweest. Dus het zal er erg veel stof doen oplaaien, dat? Heb een mooi woord? Uh, Ongetwijfeld. Oh, Na ja, het lezen, En het uh, zien van die foto. Ja, uit. ja, ja. Want uh, ja, er zijn een aantal uitspraken geweest. Uh, daar, uh, ja, dat wist, wist u dat, dat sta maar even Oh, dat ja, dat, dat, dat, dat, dat ligt toch gevoelig, ja, dat ligt toch gevoelig, ja. <laughs> ja, dan zie je dus inderdaad een, een volle reportage over de blaasbottonoai. Ja. Want je ziet uh, allemaal uh, dikke koppen van de blazen. Ja, dat was weer een geweldig evenement. En dat gaan we ook zeker weer herhalen. Oké, okay. dan ga ja. ik zeker niet overslaan. Ja. Uh, het Oomstree Beheert Team ja. is kampioen uh, geworden en dat is uh, in de regio, uh, ze moeten het opnemen tegen 32 andere teams. En uiteindelijk hebben zij de dus finale gewonnen en uh, een, een enorme beker gewonnen, dat, ja. die komt boven over ja. de uit. Ja, nou is Café Oost he, al een klein gezellige kroeg, maar als er dan zo'n beker over is. Nou, dat scheelt nu normaal niet twee personen. Dat is twee personen minder, ja. Ja, dat is weer het voordeel van de zomer, dan kun je ook op het terras gaan zitten. Kijk, heb jij weer gelijk. Maar eigenlijk heb we gezien in de beker. Schitterende beker. Ik moet jullie trouwens nog bedanken voor de heerlijke fles rosé champagne Daarop heb ik even opgedronken daarop. Ja, heerlijk was ze. Heel lekker. Heel fris. Maar goed, dat is een knappe prestatie van de beker. Absoluut. En uh, volgend jaar gaan ze natuurlijk de beker weer verdedigen. Uiteraard. En dan hopen dat je hier misschien voor tonnen wat uh, schat heeft. En inderdaad een hoop ruimte. Dat misschien anderen met de beker er vandoor gaat. Maar dat kan natuurlijk ook uh, OMST1 zijn. Want dit was OMST2 die iemand had ja. Goed, verder nog iets wat je uh, kwijt wil uit, uh, uit, nee, uit de... We hebben natuurlijk uh, de zomer te Ja. Uh, dan zijn er eigenlijk in Oomsteen weinig activiteiten. Ja. Hebben we hebben wel een agenda opgezet, uh, maar dat is eigenlijk ook meer voor het hele zomerse gebeuren. Ja. Uh, wat je ook even, dat wil ik nog even op terugkomen. Je mist natuurlijk uh, dat we weer een woning uh, uh, te koop aanbieden. Ja, daar komt, uh, ja, onze makelaar uh, is, uh, is weg bij Oomsteen. Dat was Marinda die ja. ook achter de buik stond, dus ook al ja. wil Maar we hebben een nieuwe gevonden. En, en dat persoon... is José Schreven. Oké. Okay. En die gaat de handen eens waarnemen. Dus die wordt een nieuwe dus We hebben een kleine voorstelling van José in, in de Oomsteen-krant gezet. Uh, helemaal achterin. Nou, ja, ja. ja. Um, nee, maar jij ja, ja. kent José wel ja. natuurlijk. Ja. En José gaat voortaan de huizen verkopen, dus de verantwoordelijkheid ligt ook vo volledig bij haar. Ja. José, hartstikke welkom in het Café Oomsteen. Goed, en vanaf maandag. 700 uur s'avonds is hier weer gratis verkrijgbaar. En 120 stuks? 135 stuks 135 voor de zekerheid. Ja, ja. Luisteraars, spoed u aan aanstaande maandag om 7 uur naar Café Oomsteen. Want daar ligt u dan, de oprechte Oomsteen -Purans. Geweldig stukje vakmanschap, dat we daarin gegooid? En weet je wat Dankjewel. wij altijd leuk vinden, Objen en Willem? Dat dus weet jij wel, hè? Dat wij leuk vinden. Ja, ik, ik zeg ik niks. Ik zeg niks. Raadje, plaatje. Raadje, plaatje. Ja, raadje, plaatje. Maar je rust er weer niet bij. Je bent <silles> ja, weer niet... Uh, ja, nee, nou ja, dat kan juist. Nou, er komt... Kijk, we hebben een hoop inzendingen. Ja, er uiteindelijk gaan we loten, ja. Uh, je, moet je op... doet zoveel ja. mensen mee natuurlijk. Dat is onvoorstelbaar. Want, uh, ik, meteen als je haalt uh, uitkomt, dan had ze mijn box vol. Dat is onvoorstelbaar. Oké, okay, we blijven gewoon volhouden hè? Absoluut ja. ook zeker. De hoog, want uh, iedereen wil natuurlijk weer die vvv winnen. Uiteraard, gaan we leuke dingen mee doen. Uh, je ja. weer een fles champagne kopen. <lacht> Dat wil ik. Kijk, hij ziet er weer helemaal goed uit. Vanaf uh, aankomende maandag bij uh, Oostzee, verkrijgbaar. Thank you, Willem. Willem, hartstikke bedankt. I hope you enjoyed the video. And later the following year. And until next next Thank you, A hundred days have made me older. Since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives have made me colder. And I don't think I could. Amen. <laughs> op internet de <middels> Kool, het was Ik was helemaal alleen Ik was helemaal alleen toen de film was afgebroken Ging ik me Ik sta er naar de televisie, zo'n vrouw is in de etalage uit Je dikte over mijn schouders en je hoofd me Ga je vanavond met me uit? Man. Net als in de film, ik wil het Net in de film als in de vrouwen We honden over gouden stranden We maken honden bij de vlees we te doen lasten en de vrijden Zoveel, zo vaak en zo compleet Je maakt zo meer en je kreeg maar niets van mij Je vakt me je mij, je hulp van me Je dunkelbladig, je sneek, je smachtig That's us the field, let's just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 Lekker een mede-pop-rij, op zaterdag joden. inderdaad, net als in de film Ik wil het, de zinnel van Toontje Lager Stelbaar Secret Park Zonvoort Want daar zit Willem van uiteraard Bij de Pinkster Races die dit weekend strijden wordt worden Op CQ Park Zonvoort Goedemiddag Willem Ja, goedemiddag ook. Ja, je noemt het al Pinkse Races De Profile Tyler Center Pinkse Races Om uh, exact te zijn ja, we zijn er al bezig uh, met de uh, races, we hebben het al een gehad, maar uh, de muur is bezig en uh, die hebben ze juist de eerste ronde afgelegd. Dat is dit GTA 4, dus GTA uh, 4. Uh, we kennen ze al met uh, kanon, uh, de kanonnen, de bm's, de poortjes, dus, uh, noem maar op. Uh, ja, die zijn bezig uh, aan het begin van de tweede ronde. Ja, en niet de honderd is dat Teo uh, Bastiaans aan de waarding is. Dus Teo Bastiaans ook al een klein veel uh, onderweg in het een boosje met de motor op de achterwielen... achterwielen en dat op de markt wegtrekt, dat is wel ja, misschien wel een klein voordeel uh, ten opzichte van de concurrentie. Wie zijn de concurrenten dan? Ja, op een uh, tweede plaats zien we terug uh, Jan-Joris de Heuil. En derde ligt Ricardo van Ricardo van met de Bellingee uh, van is... ...kwalificeerde zich als tweede, had een goede start. leek er even op uh, dat hij buiten om. Uh, op paslijn, in de tas de maar door die actie niet plaats, maar hij een plaats en, uh, Jan Joris, uh, De race gaat al 5 minuten, de baan is nat, uh, die is voor en vandaag nacht onder andere met de uh, trio kwalificatie, die begonnen ook aan een uh, zijknap kwalificatie. Uh, Toen kwam ook even het zonnetje en de wind, en de baan uh, ja, die droogte heel snel op, nou, als we kijken dat ze drie minuten onderweg zijn en dat het uh, Drugisch. De zon goed schijnt, de wind ja dan kunnen we ervan uitgaan dat deze auto's e uh, zeker die 25 minuten niet uh, gaan volhouden op uh, regenbanden, waarop ze allemaal getrokken uh, zijn. Dus ook dat uh, gaat toch uh, voor spektakel zorgen uh, later in de uh, race. Pas uh, nog steeds aan de leiding. De tweede plaats uh, Jan-Joris van en uh, heer de Ricardo van Neem. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze willen de poeders weten hoe het weer uh, IC gaat worden. Moet je zo meteen naar het volgende plaatje overwijs hier. Voor. Moet jij even doorgeven? Ja, maar we moeten jij Jager het weten. Hallo? je wil weten dat we een korte broek aan moeten. Ja, aankomende maandag is natuurlijk wel belangrijk. Dus we gaan straks horen van... Eh, uh, niks van me horen. Dankjewel weer vanaf het circuit Marksaford. En graag tot straks. It's 747. seven Forty-seven before Decided what to do Oh, all that to eat When a tea brings a move and The season never rains in summer, the Valley of Albert Hammond uh, even inlichten op een plekje waar het wel regent. Ja, dat hebben we vandaag uh, vaak genoeg uh, meegebracht. gemaakt. En uh, vandaar dat we zo overgaan naar het wiebericht. En daarvoor is uitgeschoven uh, in de studio, Want zo'n weer is vandaag, ook weer niet, Lex van de Oren, goedemiddag, Max. Goedemiddag, hoor. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Albert, Ik ben niet blij je te zien. Nee, ik ook niet. Op, nee, het wordt een dan. En dat is puur persoonlijk. Oh, dank u. <laughs> <laughs> nou, dus is barijst alleen al het weer, hoor. Maar het was alleen, ja, bij mij ook. Dat was alleen al regen van de orde. Ja, ja, Nou, en die buien... Want jij zei van waar regen nog? Ja, ja, ja. We zijn nu lang heel waard getrokken. En die hangen nu boven Amsterdam gooien en die strekken van west naar oost over het land. Laat ze maar wegwezen. Laat ze maar wegwezen. En nu uh, is het droog en uh -huh. zonnetjes erbij gekomen. En de temperatuur die is in kwartier kwartiertijd is die anderhalve graad gestegen van 11,5 en anderhalve jaar naar graden. Zo Ja. En ik verwacht dat het uh, vandaag ongeveer 15 graden wordt. En toch vind ik het wel een beetje apart, Alex, dat uh, Net hadden we nog regen en in één keer die zon erbij. Dus zo snel... Uh, ja dat is een bijenlijn geweest. En daarachter zitten echt felle opwaar en wind in zien. En dat houden we vanmorgen. Lekker, helemaal ja. goed. En de, de wind is matig uh, zuidwest. Dus uh, een, een mooie wind voor stand of het terrasje, kan je ook pakken natuurlijk. Hè. En dan morgen Dan uh, houdt de zon, die zon houdt, uh, houdt aan. En morgen een flinke periode de zon en dat is morgen. Droog. Er staat een, een matige tot zwakke zuidwestenwind En maximale temperatuur, die de maximumtemperatuur komt morgen uit op ongeveer 17 graden. Dus dat gaat er wel de goede kant op. Dus onze onze grote vriend kan ik ook een korte, bo korte boek aan doen. Ja, want maandag is het 19 uh, graden. 19 ja? graden Willem? Samen. Hoor je dat? 19 ja. <laughs> <laughs> graden, maar ook een lekker zonnetje erbij. Of nee, niet? Niet. nee, nee. He. Er is uh, maandag veel wolving. En uh, hey. I don't the that would grote hoeveelheden maar het wordt wel uh, nat. En dat is gespreid over de dag. Valt er een bij de natte regen. En er staat een, uh, een uh, vrij krachtige zuid tot zuidwest wind. En vandaar dat de temperatuur wat op de hand gaat, want de wind komt uit het zuiden. Nou, en dan hebben we ook nog tweede pinkse dag, hè? Tweede pinkse dag! Ja, dan gaan we profiteren van een uitloper van het azuren Met veel zon. En een zwakke wissel en een maximumtemperatuur temperatuur van ongeveer 18 graden. Yes. Dus uh, die tweede piste dag, die ziet, er, uh, die ziet er goed uit. En de, de regen is op de maandag, hè? Op oh, de ja, ja, jammer. Ik kan het niet voor Ja, en dan ga jij je altijd vragen... Ja, nu moet ik wel de rest van de week. Ja, goed. We staan er niet meer in, hoor. Nee, maar je hebt wel wat voor nee, ons. Daar hou, hou je er wel aan. Ik, ik heb wel wat. De woensdag dan is het ook een dag. Uh, Dag. Maar donderdag moest het toch niet tevreden in elkaar en uh, worden er weer felle buien verwacht. Eveneens vrijdag en zaterdag gaan we van zaterdag weer op. Dus, heel kort gezicht. De komende dagen is het wisselvallig. Ik ja. was bang dat je wat altijd <laughs> naast nou zeggen. Ja. Je houdt ook netjes. Dankjewel. Nee, niet te uh, Nee, uh, dat uh, dacht ik niet. <laughs> Oké, okay, next. Dus uh, ja, een beetje dat wisselvang. Uh, van de gewen, dat blijft ja, en als, uh, als je dat wil bijhouden, dan kan het op internet, dat is echt het weer voor zandvoort ook. En niet voor Amsterdam, maar ook moet voor Eindhoven, houden, echt voor zandvoort. Dan kan je kijken op www.monteopagina.nl Als je een mobieltje hebt met internet, slash mobiel erachter, en je kan ook nog vinden op Twitter. Op Twitter? Oh, ja, dat is tijd mee, hè? Het, ehm, uh, uh, op agenda. En als je dat CFM ook in het uh, berichtje zet, dan kom je ook op uh, websites. Wat? Op de website van CFM, CTV Software. Ja, dat mag jullie ook wel eens doen om een link bij mij weerbericht te maken. Dat zou inderdaad een goed idee zijn. Goed idee, neem een mee. Oké, dus, oké, dankjewel, Lex voor de Oren. Weerbericht ook daar te lezen op TexTV, kanaal 45. En dat blijft ook gewoon kanaal 45. Van de week is niemand tot de me Ja, ook aan de man ingesteld. Gelukkig gaat het helemaal goed. Blijf we gewoon op kanaal 45. Ben jij punt, weet je wel. Pagina.io voor alles. nieuwtjes over het weer uit Zondvoort in de regio. Ik ben een zander, een jubel, een routeer, een neder, een schrauber, een dreier, een ganz viel En een en een sal. Een intellektueller, een Helfer, een heiler Im Wunder een geiler Een Schöpfer, een Macher, Beschutzer, Bewacher, Een Forscher, een retter Adretter, jet setter Ik steek ons Een Bild van een mann zo so sticht voor je En hoor dan zie die schuhe uit Bring in nul raus Pass als kind op En dan hier ik zie niet Ich ik zie de verstehe wat du sagst, maar niet wat du meint. Ik ben een dichter, een denker, een echter, een henker Zinger, I'm a lover. The deeper you cover. Een Stürmer, een Spieler, dat voorbeeld zo so veel Een Meister, een Sieger Die oberste Liga Ik verstande me als Renner Als Körner en Kenner Als Gangster, een Bringer Een ganz schlimmer Finger Der beste im Team Der Kopf van Regime Funktionair, offizier Was sagt, du zu mir Zie die Schuhe aus Bring in Möhre aus Pass als Kind auf. Oh no. Ik ga niet Ik Eis, ich best om um 1 Ik aber je wat du zegt Maar niet wat je die Ich verstehe, was du sagst. Zieh die Schuhe Breng bring ihn mir raus, halt das Kind auf. Und hier auch in die aus. Ich wieder bis um eins. Verstehe, was du sagst, aber nicht was du meinst. To Thank you much, This is the FM Zankford. Zankford. Thank you for being a friend Travel down the road and back again Your heart is true, you're a pal and a confidant to see. I hope it always will stay this way My hat is off, won't you stand up and take a bow And if you threw a party You invited everyone you knew well You would see the biggest the beat Boom. This <laughs> is De 50 jaar is hij uh, slechts geworden en dat over deze zo van het uh, plaatje dat je shares uh, worden. Andrew Gold. Thank you for being a friend. Uiteraard heeft uh, Evil Golds nog veel meer hits gemaakt Ay, heh, robert John. He. Hij heeft veel meer hits gemaakt en heeft uh, met ongelooflijk veel mensen samengewerkt. Uh, hij werkt onder meer samen met Linda Womstedt, Celine Dion, Art Garfield, Jackson Brown en vele, vele anderen. En dit nummer, Thank you for being a friend, was uh, de titelsong van een bekende tv-serie. Weet ik dat jij nog dat was? Nee. Nee? Golden Girls, houdt me goed? Golden Girls, tuurlijk! Juist! En daar heb ik de leading uh, song van. Thank you for being a friend. En And Andrew Gold is niet meer. Goed. Oké, okay, zo so dadelijk gaan we weer naar het circuit naar Willem van deze uh, voor de Dutch GT4. De race houden voor je in de gaten bij CFM is weer muziek van The Temptations. Hier is Greedal Like a Lady. Like a lady. Hey, hey, hey, hey. <laughs> All Treat her like, the lady. like a lady Cigarette she's a evil Come on with come her, her, her Treat her like a lady Treat her like a lady Come on with yeah. I'm yeah. yeah. Even come her, yeah Treat her like a lady Treat her like a lady Now, yeah. you should remember Treat her like a lady Treat her like a lady Zet maar uh, twee platen los op uh, bij CFM. Als eerste uh, de Temptatious en Treat Like a Lady. Gevolgd door Billy Ocean en Winder Cohen, catch stuff. CFM Race Radio, 534. En het is 10 uh, voor 3 geweest, we gaan we dus zelf naar circuitparks-offens. Dus daar zit Willem van deze en de races. En hebben we hebben het over de race die in gaan is. De GT TV-Willem. Ja, Dutscheid TV-Raisen, uh, een race over minuten. Ja, zojuist uh, al en de winnaar, ja, niet verrassend eigenlijk. Zeker gezien de omstandigheden op de baan en de uh, klimaal educatie. Uh, veel Bastiaans, Geel Bastiaanse uh, regerend kampioen uh, deze Geel, uh, in deze part. Veel vormt een duo met Jan uh, Lammers, ja, Jan Lammers. Dus, uh, hij heeft niet kunnen kwalificeren, niet kunnen kijkeren, want die begint zo dadelijk uh, met een uh, 24 uur race in uh, Le Mans. Die komt al uh, zondag dan uh, terug en gaat uh, maandag weer, uh, weer vrolijk gaan start in de Force tijdens uh, twee GTA 4 races. Maar Phil is dus uh, de winnaar van de eerste uh, VK4 race tijdens het puntelijk uh, weekend met de betredenplaats uh, Aston Martin uh, van Le Mans. Jan Joris Reul en dan Ricardo van Henne. We begonnen onder heel natte omstandigheden op de baan. Het uh, ja, ziet er nu uh, zo goed voor uh, droog uit. Wij uh, met de regenbanden van de, de banden ja, tijdens uh, de hoogere baan hebben ze toch volgehouden. Uh, we hebben weinig rijden uh, gezien. hebben toch nog uh, wat natte plekken op de baan. Uh, Ook zo kunnen de banden uh, en uh, enigszins toch nog vol uh, te houden. Al met al een niet alle spannende race. De enige spanning uh, die we zagen was de core op de naam van Ricardo van den Ende, mocht om het hebben, dat dan, voor het zich daarbij en de en, eh, ja, gelukkig een kwaliteit wel dat hij Ricardo van den Hinden dat de race eigenlijk bijna achteraan weer uh, voortikken uh, en uh, ja, ging als een uh, mis uh, door de boter uh, door het veld. Uh, zit ook nog de snelste plek, maar kwam niet verder dan zo'n uh, vijfde plaats in deze race. Goed, uh, even een andere vraagje. Hoe zit publieke belangstelling uh, vandaag? Nou, uh, die is uh, zeker goed als ik uh, kijk naar de hoogrie binnen. Die is toch uh, goed gevuld. ...uit te maken, goed gezond voor een zaterdag... ...zat ik zeg nou, echt ook mee te maken... ...dat er een zin boven zit... ...en ja, tijdens... ...hebber die we van baan gehad hebben... ...hebber met al mensen in de stuur... ...dat de zon ...en ja, die zijn daar nu... de ...dat de zon staat... ...misschien dat je straks... ...wat gespreid richting daar... Waar ook uh, aardig wat mensen zitten in, de wereld, in het zonnetje. Dus uh, ja, zeker van de zaterdag geen slechte belangstelling. Willem, en die, uh, Al die mensen die uh, op de circuit zitten, welke races kunnen ze vandaag nog volgen? Ja, ik zet uh, erop, Er zijn meer races uh, vandaag nog volgen. Ik denk dat uh, en het zojuist ook had. Uh, vanmorgen is hier ook al een uh, race gereden. En dat was in de Vondurenfort. Die werd gewonnen door Stijn Schulkorst. De Vondurenfort gaan later vandaag ook nog meer rijden. We gaan even kijken om half vijf, maar hier tussen dus na de dus vier kijken we de Fiscon Legends uh, carclub. Ja, dat zijn hele kleine leuke oogeltjes uh, die heel veel drichten en uh, die kunnen eigenlijk al uh, met z'n vier uh, naar Tocado terecht gaan. Dat moet ik niet doen, want we zijn er maar achter, we zijn er maar twee rijden, maar het is uh, zeker een leuke uh, klasse om te zien. Wat daarna komt is de racecar uh, Euro-series, ja, dat is wel een heel groot auto van 28 auto's. namelijk uh, bestaat uit met, met Ja en wat voor auto's zijn er dan? Ja, dat dan? Dan moet je denken aan uh, NASCAR uh, auto's, ze lijken heel veel op de uh, NASCAR, ze er zijn ook nog wat Nederlanders die bijna meedoen, we zien die ook eens uh, onder andere tijdens uh, de TNV kampioenschappen en uh, dus ook een Nederlander uh, die tijdens de pol is uh, dat is uh, Jeroen van Eugen, die, uh, die gaat van start om uh, 5 voor de nee, knijden van start en uh, die gaan een race rijden over 45 uur. Ja, als je ouders uh, gezien het, zoals ik uh, vandaag en gisteren heb uh, dan, ja, dan, dan, dan moet dat een spektakel uh, gelopen. Zeker wanneer de baan nat wordt, dus, nou, dat ziet er niet uit. Nou, daar weten jullie meer van, uh, de plek van horen, inmiddels uh, aan de telefoon gaat het ook nog gaat regenen, maar sowieso. Is het een uh, spektakel van Mooie soort. We gaan nog uh, sluiten vandaag. En het, uh, ja, de uh, lucht gaat uh, laat uit, een kwart voor zeven. En pas op de laatste race die we gaan zien. Die begint om vijf uh, over vijf, en die duurt tot kwart uh, voor zeven. Omdat het een uh, race is over 100 minuten. En dat is de toewagen die zoekt. Uh, nou, ik kan je even uh, tussendoor, ik kan je gerust ik kan je korte broek aandoen hoor. Ja. Het uh, hebben voorstelt uh, droog en zonnig weer van vanmiddag. Dus, uh, aan die korte broek. oké. Okay, ja, die moet allemaal. er is vast wel iemand met schade. Met... <laughs> oké, <Okay>, kom eraan. <laughs> Goed gedaan, bedankt voor zover, uh, Willem. Oké, We zijn straks weer terug. Dat was Willem van deze vanaf het circuit, Park Zovoort. En terwijl ook aankomende maandag de Pink Show live naar 7 te volgen. Hier is ook daar in de Munich. Show de zo je vrouwen bij, je nog vast in je En ons vandaag?